5 uur. Dit is Radio 1 met Lucella Carrasso. Zo in het NOS Radio 1-journaal reacties vanuit de Tweede Kamer op het proefverlof voor Volkert van der Graaf. U krijgt de reactie van Geert Wilders nu in het NOS-journaal van Mark Visser. Want de PVV-leider vindt het een schande als Volkert van der Graaf op proefverlof gaat. Zoals de beroepscommissie van de Raad voor Strafrechtstoepassing wil. Ik heb daar geen woorden voor. Uh, het is alsof uh, Punt Fortuyn.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 In het bijzijn van tienduizenden Zuid-Afrikanen en tientallen wereldleiders... is Nelson Mandela herdacht in Johannesburg. De ceremonie vond plaats in de stromende regen... waardoor veel plaatsen in het stadion onbezet bleven. Toejuichingen waren er voor president Obama... de Cubaanse president Raul Castro... president Mugabe van Zimbabwe, VN-chef Ban Ki-moon... en voor Mandela's weduwe, Graça en zijn ex-vrouw Winnie. President Zuma van Zuid-Afrika werd uitgefloten en uitgejouwd... Het lichaam van Mandela zal de komende drie dagen opgebaard liggen in Pretoria. De staatsbegrafenis is zondag in Mandela's geboorteplaats Kounou. Ook in de Tweede en Eerste Kamer is Nelson Mandela herdacht. De Tweede Kamervoorzitter van Miltenburg zei dat Mandela thuishoort... in het rijtje Mahatma Gandhi en Martin Luther King. Leiders van een politieke en sociale emancipatiebeweging... die met hun principiële geloof in de fundamentele waardigheid van mensen... ongeacht huidskleur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 drinkwaterbedrijf Vitens stopte samenwerking met het Israëlische waterleidingbedrijf Mekorod. Samenwerking zou te moeilijk zijn vanwege het conflict tussen Israël en de Palestijnen. Een bezoek van minister Ploemen aan Mekorod werd afgelopen weekend op het laatste moment afgezegd. Mekorod levert ook drinkwater voor de Israëlische nederzettingen in de bezette gebieden... en zou daarbij Palestijnse belangen verontachtzamen.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 Het hof in Arnhem heeft een vrouw van 42 in hoge beroep veroordeeld tot zes jaar cel en tbs voor het doden van haar twee zoontjes. Eerder kreeg de vrouw 16 jaar gevangenisstraf zonder tbs. Uit onderzoek van het Pieter Centrum bleek dat er geen gevaar is voor herhaling, maar nieuwe deskundigen stellen dat dit gevaar er wel degelijk is. Debbie R. gaf in 2010 haar kinderen van 7 en 10 jaar een overdosis medicijnen. De jongens werden doodgevonden in een vakantiehuisje in Terwolde. Het is helder en droog en de temperatuur ligt rond 7 of 8 graden. Vanavond en komende nacht zijn er brede opklaringen... en koelt het af tot rond het vriespunt. Kan opnieuw wat mist ontstaan. Het rustige en droge weer met geregeld zon houdt tot en met donderdag aan... maar daarna neemt de regenkans toe. John Zoka, hoe is het op de weg? Nou, Het is nog een vrij normale avondspits. In totaal 165 kilometer. De meeste files staan rond Amsterdam en Rotterdam. Altijd nog een paar opvallende files op de A7 Zaandam richting Hoorn. Er staat 5 kilometer bij Purmerend Noord door een ongeluk. En daar is de rechterreis ook dicht. Op de A20 richting Gouda is vanmorgen een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Die heeft bij Masluis de vangdeel flink beschadigd. Die wordt nu gerepareerd. Er staat 3 kilometer file. De linkerreis ook is bij Masluis afgesloten.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 Zes over vijf is het. De Amerikaanse president Obama bracht de Zuid-Afrikanen in vervoering vandaag... met zijn woorden over Mandela. Wat een magnificent soul het was. We will hem him deeply. Hij sprak de woorden uit in het voetbalstadion in Soweto... bij de herdenking van de voormalige Zuid-Afrikaanse president en vrijheidsstrijder. Alice van Gelder, onze correspondent, was daar ook. De hele tijd tijdens de herdenking regende het... Pijpen stelen. Toch bleven de mensen zitten. Everybody, the whole world, they are gathering. For this moment, actually, I feel like I'm somewhere else, not in this world. Hij voelt zich op dit moment middenpunt van de wereld. Obama is hier, de hele wereld is hier. Zuid-Afrika voelt zich belangrijk en Zuid-Afrika voelt zich gesteund op dit moment. Vraag iedereen hier wat het hoogtepunt was en je hoort één naam. Wie? Obama. Obama. Obama is very strong and confident, whatever that he is saying. What was your highlight of the memorial? Uh, President Obama. Pre Everybody is saying Obama. Is Obama so popular here? I, I think his speech was moving. Uh, so uh, his speech about Mandela being a humanitarian, a man of integrity, was quite moving for me. Heel onthoerend, vooral ook omdat Obama sprak over Mandela, de mens. Hij zei, Mandela is geen icoon. Mandela is een mens, ja, misschien met zijn fouten... maar een mens die zich heeft ingezet voor een betere wereld van beter Afrika. Dus jij kan dat ook. En het moment hier waarbij het grootste gejuich opging... dat was toen Barack Obama Nelson Mandela citeerde. Ik tegen white domination en ik gevochten tegen black domination. Beroemde woorden van Mandela tijdens het zogenoemde Rivonia-proces, de rechtszaak. Waarna hij 27 jaar de gevangenen zegt. En dat het regende maakte Zuid-Afrikanen niets uit. In Zuid-Afrika is dat ook een teken van. Geluk. Volgens deze Zuid-Afrikanen betekent het eigenlijk alleen maar dat Mandela met ze meekeek. Een boelgeroep voor Zuma, dat moet toch wel een moment van schaamte zijn. En uh, je president is nu aan het woord. Uh, De laatste speech, inspirerend. Your president is speaking. Inspiring. Is it inspiring to you? No. Nee? Hoezo niet? Why not? Ah, it's like, even now, I'm, I'm not working. We don't have a jobs. No jobs. Hey. We hebben geen werk, dus hij moet gewoon zijn mond houden. Mandela is a great man. Yes. Zuma. No, no, no, no, no. Meest opvallend hier dus tijdens deze herdenking de steun voor Obama. Maar veel meer de tegenstand tegen president Jacob Zuma. Hij valt van schandaal in schandaal hier in Zuid-Afrika. En vooral deze week zien Zuid-Afrikanen hier dat hij toch echt niet van hetzelfde kaliber is als Mandela. Alice van Gelder, onze correspondent in Zuid-Afrika. Volkert van der Graaf moet dus voor 1 februari met proefverlof buiten de gevangenis. Met deze uitspraak maakt de beroepscommissie van de raad voor de strafrechttoepassing en jeugdbescherming een eind aan juridisch getouwtrek. Nu hebben wij gezegd: uh, dit is onze beslissing. Er dient nu verlof te worden verleend aan Volkert uiterlijk 1 februari. Staatssecretaris Steven van Justitie blijft in twijfels houden of het allemaal wel veilig kan en of het niet voor te veel onrust gaat zorgen in de samenleving. Verslaggever Michiel Breedveld in Den Haag. Michiel, goedemiddag. Goedemiddag. Maar Teven legt zich wel neer bij de uitspraak van de Raad. Nou ja, uh, hij zal wel moeten. De uitspraak is finaal en definitief. Het is de hoogste rechtelijke uitspraak. De, de Raad van Beroep. Uh, ja. Dus in die zin kan Teven dat niet negeren. Maar Teven pakt wel een beetje ruimte. Want uh, hij blijft verantwoordelijk voor de afweging... of het wel veilig is en hoe dat dan eventueel zou kunnen... op een manier die veilig is... voor. Volkert van de Graaf. Luister maar. Hij is nog niet buiten. De raad heeft iets beslist. En ik kan weinig anders doen dan de raad beslist. Maar of hij buiten komt is een hele andere discussie. Hij gaat pas met proefverlof als dat veilig mogelijk is. En die beslissing neem ik zelf. Ja, dus het klinkt toch alsof het nog geen uh, uh, zaak is die al helemaal uh, in kan en kruiken is. Nee, dat zal tot de laatste dag dat hij naar buiten gaat zal uh, moeten worden bekeken of het veilig is op elk moment dat dat gebeurt. Dus u heeft eigenlijk het laatste woord? Nou, als het gaat over de veiligheid heb ik het laatste woord, ja. ja dus u kunt het ook tegenhouden, proefverlof? Nee, in feite kan ik het niet tegenhouden. Maar we gaan niet iemand naar buiten sturen als het niet veilig kan. Dat is vindt iets u het anders. nog kan steeds het? onveilig om hem met proefverlof te sturen? Mijn standpunt is niet uh, veranderd. Dus uh, het is niet gewijzigd. Ook niet na vandaag. Dus u vindt het nog steeds dat het eigenlijk niet kan? Nou ja, alles kan. Maar uh, dan, het is maar de vraag hoeveel belastinggeld je daaraan wil spenderen. Maar alles kan natuurlijk. Ja, Michiel eerder... Je hoort de suggestie, hè? Uh, ja, en belastinggeld ja. ook. Ja, Um, eerder deze uitzending uh, kreeg je een paar tips van, de, van, die, van die raad... die dit heeft besloten. Ja. Uh, die zeiden, zeg niet wanneer bijvoorbeeld uh, hij met verlof gaat. Zeg ook niet welke plaats. Ja. Uh, dat zijn de afwegingen die hij nu moet gaan maken... Ja, inderdaad. en uh, ja, De algemene opvatting is wel dat Teven hier iets te veel ruimte pakt. Uh, dat hij toch eigenlijk geen mogelijkheden heeft... om deze uitspraak van de Raad naast zich neer te leggen. Ook niet als het gaat om de afweging of het wel veilig genoeg is. Want dit zijn juist de aspecten die in deze uitspraak zijn meegenomen. Met adviezen van, uh, van het Openbaar Ministerie, van de politie... van de betrokken burgemeesters... en van uh, de Nationaal Coördinator terrorismebestrijding en Veiligheid. En desondanks zegt de Raad, ja, alles in acht... Nemend, zien wij niet dat het gevaar zo groot is en weegt het belang van de gedetineerde in dit geval uh, Volker van de Graaf om te reintegreren gewoon zwaarder. Ja, en waar loopt uh, Teven dan vervolgens in de Tweede Kamer tegenaan? Nou ja, het gaat hier natuurlijk om een politieke moord. Niemand is er blij mee dat deze man uh, na twaalf jaar alweer op vrije voeten komt. Want uh, ja, bij zo'n moord is twaalf jaar toch echt vrij snel. Um, maar ja, de meeste partijen zeggen wel... van ja, die uitspraak leggen we bij, uh, naast ons neer. Um, maar je ziet nu toch ook steeds meer of partijen... Of daar leggen we ons bij neer, denk ik. Leggen we ons bij ja. neer? Ik zei ik wat anders kennelijk. Ja. Ja. <laughs> uh, leggen we ons bij neer. Maar je ziet dat partijen toch zoeken naar mogelijkheden om... Ja, Iets anders te doen om Volkert van de G, misschien toch langer vast te houden. En ja, de meest uitgesproken exponent daarvan is Geert Wilders. Ja, ik heb daar geen woorden voor. Het is alsof Pim Fortuyn vandaag opnieuw vermoord wordt. Ze voelt het een beetje aan. Ik vind het echt ongelooflijk. De man zou echt werkelijk geen dag eerder dan na 18 jaar... en dan komt hij nog goed weg, vrij moeten komen. Dus dat hij nu eerder vrijkomt dan ook een keer proefverlof krijgt. Um, ja, is, ...is een klap in het gezicht van uh, iedereen die... Uh, uh, ...alle nabestaanden om te beginnen... ...maar ook iedereen die iets met penfortuin uh, had... Ja, en de hele politiek eigenlijk, want niemand zit het lekker. En je ziet dus nu dat VVD, CDA en ook PVV eigenlijk zeggen... van ja, het Openbaar Ministerie zou een zaak moeten aanspannen... om Volkert van der Graaf wel de volle 18 jaar die hij heeft gekregen... te laten uitzitten en dat hij dus niet eh, vervroegd in vrijheid komt... in mei volgend jaar. Ja, premier Rutte heeft zich er ook over uitgelaten. Die zegt dat Lof, uh, die zei tijdens de campagne... dat ja. Proeverlof aan Volkert van der Graaf het einde zou betekenen... van, van de bewindspersoon op justitie. Uh, hoe, hoe reageert hij daar vandaag dan op? Ja, kijk, eerst even maar even. Teven zegt van ja, Rutte had het over de minister... en je hebt hier te maken met de staatssecretaris. Beetje flauw. Maar goed, de hamvraag is natuurlijk wel... had Rutte die uitspraak wel moeten doen... en hoe moeten we die nu wegen? Want ja, de staatssecretaris kan niet anders dan luisteren... naar de uitspraak van de hoogste rechter. En dat is eigenlijk ook wat Rutte nu zegt ter verdediging. Ja, dat is een uitspraak van de onafhankelijke rechter. Dus die moet worden uitgevoerd.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 Ja, overmacht zou je kunnen zeggen. Maar goed, uh, ja, het tekent maar even de gevoeligheid. Met de rug tegen de muur luisteren we dan naar het recht. En hier zie je dat zeg maar, de mening van de politiek... toch wringt met een gerechtelijke uitspraak. Michiel Breedweld was dat vanuit Den Haag. Contact nu met de minister van Buitenlandse Zaken, Frans Timmermans... over de vrijlating van Judith Spiegel en haar man in Jemen. Ze zijn maandenlang ontvoerd geweest. Vandaag werd bekend dat ze zijn vrijgelaten. Meneer Timmermans, goedemiddag. Dag, mevrouw Carrasso. En u heeft uh, Judith Spiegel en of haar man ook gesproken, begreep ik? Ja, ik heb ze gisteravond gebeld. Ja. En welke indruk maakten ze op u in het gesprek? Uh, uitgelaten. Ontzettend blij dat het achter de rug was. Uh, en ze zaten lekker een uh, glaasje wijn te drinken. Ze zijn zaterdag vrijgekomen. Wat is de reden dat het uh, toch nog drie dagen stil is gehouden? Nou, u weet, Jemen is een uh, ingewikkeld land. Uh, en uh, uh, wij wilden er zeker uh, van zijn dat wij met de Jemenitische autoriteiten... alle afspraken goed gemaakt hadden over uh, hoe we de zaak verder zouden afwikkelen... en over hun uh, vertrek. Dus we hebben gevraagd uh, aan uh, uh, de beide uh, uh, mensen die uh, weer vrij zijn... of ze het goed vonden dat ze dit nog even uh, op de juiste manier... met de Jemenitische autoriteiten zouden afhandelen. Dat vonden ze prima... Een familie ook, en dat hebben we netjes gedaan. En uh, ja, nu, nu zijn ze vrij. En, en wat moet er dan nog, of moest er dan nog de afgelopen dagen uh, worden uitonderhandeld met de regering? Of afgesproken? Nou, er hoefde niet echt te worden uitonderhandeld worden. Het ging uh, meer uh, om het uh, gewoon uh, juist afstemmen van uh, hoe gaan we dit verder uh, doen. Uh, uh, hoe zorgen we ervoor dat ze op veilige land uitkomen? Hebben jullie nog vragen aan ons? Ik wil er toch gewoon voor zorgen dat er geen enkel uh, open einde meer zou zijn of misverstand zou kunnen ontstaan. Uh, ook omdat er nog uh, meer mensen ontvoerd zijn in JMN. Ja, want, want uh, die, die zouden daardoor in gevaar kunnen komen? Nou uh, ja, ik wil er in ieder geval ieder risico uh, voorkomen. En dus hebben we het uh, voorzichtig aangepakt en uh, daar waren Judith Spiegel en Boudewijn Berend het ook van harte mee eens. Dus dat kwam goed uit. Ja, en hoe heeft u dat dan vervolgens veilig gesteld? Ik bedoel, wat, wat bespreekt u dan met ze? Ja, nou, dat betekent dat onze ambassadeur met de president van Jemen is gaan praten... over hoe zullen we dit nu samen doen. Want de samenwerking met Jemen is echt voortreffelijk geweest in deze zaak. En we wilden ervoor zorgen dat dat ook helemaal aan het slot van de zaak nog steeds zal zijn. Ja, is er betaald voor de vrijlating?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 Ik denk dat we dat nooit zullen weten, mevrouw Krassel. Uh, ik ben alleen maar ontzettend blij dat ze vrij zijn. Ik ben ontzettend blij dat uh, ook de familie uh, dit uh, mooie bericht heeft uh, gekregen. Maar ik denk, uh, Jemen een beetje kennende, dat ze de achtergronden waarom uh, uh, nooit zullen achtergaan. Nee, kan het zo zijn wel dat de regering ze iets heeft geboden? Uh, hè, als het geen geld is misschien iets anders waardoor de beweging in de zaak is gekomen? Uh, dat weet ik gewoon niet. Ik weet wel dat de regering ontzettend actief is... in het trachten uh, op te lossen van ontvoeringszaken. Uh, niet alleen in deze kwestie, maar ook de acht ontvoeringszaken... die uh, uh, nog steeds uh, aan de gang zijn. Dat doet de regering ontzettend zijn best. Dus uh, ik kan het niet, uh, niet van buitenaf beoordelen of dat doorslaggevend is geweest. Maar ik prijs uh, de regering wel voor hun inspanning. Heeft, heeft de regering van Jemen u verteld wie erachter zat? Nee, ook dat niet. Um, dat uh, weten we ook niet. Nee. U bent nu in Zuid-Afrika, dus u, u was bij de herdenking van Mandela. Ook voor u is het schakelen van het een naar het ander. Hoe, hoe was dat voor u om, om met ja. die twee dingen bezig te zijn vandaag? Ja, ik dacht, u verzint wel een mooi bruggetje. Maar dat natuurlijk... <laughs> nee, want dat is er niet. Gewoon, nee, dat is er, er gewoon niet. Dat uh, bij... Ja, gaan we niet proberen. Nee, kijk, die, die ontvoering. Maar u moet zich voorstellen, die ontvoeringszaak... Ja, die, die houdt mij natuurlijk al maanden bezig. Al vanaf het moment uh, dat, dat Judith en Boudewijn ontvoerd uh, zijn. Alleen, je zegt er niks over. Ik kon er niks over in de publiciteit uh, zeggen, uiteraard. En heeft dat en dan geholpen ook? He heeft mijte, dat... Want er wordt de publiciteit natuurlijk... Sorry? Ja, heeft dat geholpen ook... De, door er weinig rugbaarheid aan te geven? Ja, kijk... Uh, ze, zijn, ze zijn vrij. Uh, of dat uh, geholpen heeft... dat we er niks over gezegd hebben... zullen we ook nooit weten... Uh, maar ik uh, tel mijn zegeningen, want ze zijn vrij. Ja. ja. En nu bij Mandela vandaag? Hoe was dat voor u? Ja. Ja, toch wel ontzettend uh, uh, bijzonder. Want, want je komt in een heel groot sta uh, stadion... Uh, waar Nederland nog de, de finale verloor van Spanje voor het deelkampioenschap. En, en, en nu allemaal mensen bij elkaar waarvan je denkt... die komen bij elkaar om, om te treuren om Mandela. Maar dat was het niet. Het was veel meer dat men eh, zeg maar het leven en de nalatenschap van Mandela samen wilde vieren. Want daar ging het over de hele dag. En dat was eigenlijk wel heel erg mooi. En ik denk dat hij zelf ook veel liever dat ziet... zou gezien hebben dan dat we enorm zaten te treuren over zijn eh, overlijden... Maar het ging vandaag vooral over wat heeft hij nou betekend voor Zuid-Afrika? Wat kan hij voor ons allemaal betekenen? Wat kan hij ook nog zijn nog betekenen voor kwesties die we nog lang niet hebben opgelost? Ja, En ook vrij een po politieke lading af en toe. Hè? Voor de een duidelijk gejuich en voor de ander boeggeroep. Dat zie je ook niet bij iedere herdenking. Nee, dat zie je niet bij iedere denken, Maar deze herdenking had natuurlijk ook wel een politieke lading meegekregen... door de mensen die uitgenodigd waren om uh, toespraak te houden... door het feit dat hier natuurlijk ook uh, Zuid-Afrika is een hele uh, drukke, levende uh, democratie. Mensen zijn ook heel erg open en emotioneel in hun politieke uitingen. En dat heeft president Zuma uh, ook gemerkt. Die kreeg op een gegeven moment ook wel... Uh, wat boegroepen, maar daarna ook weer uh, stormend applaus. Dus het kan allemaal tweede ja. kant op weer. Goed, voor u uh, uitblazen van al deze verschillende ervaringen van de afgelopen dagen. Dank dat uh, we even met u konden bellen in Zuid-Afrika, meneer Timmermans. Tot uw wiskunde. Dus, dan komen we bij de verkeersinformatie. John, hoe is het op de weg nu? Nou, Lucel, nog een vrij normale avondspits. zo 178 kilometer. De meeste staan rond Utrecht en Rotterdam. De meeste vertraging op de A7 richting Hoorn. Door een ongeluk bij Purmerend Noord. Daar staat 7 kilometer. Wel zijn inmiddels alle reisselken weer vrij. En op de valrepen nog even waarschuwen. Want in Limburg en Noord-Brabant komt plaatselijk dichte mist voor. In de ochtend en avondspits. Het NOS Radio 1-journaal. Het is de 65ste dag van de mensenrechten vandaag. Amnesty International heeft een schrijfmarathon georganiseerd. In het hele land zijn er activiteiten. 24 uur schrijven. Jeroen de Jager, jij bent bij de marathon in Amsterdam. Zeker, zeker. Uh, waar er druk geschreven wordt uh, onder het genot van uh, muziek en hapjes en drankjes. Ze gaan de hele nacht door tot het morgenochtend tien uur. Bekende Nederlanders natuurlijk ook. Maar vooral mensen die uh, ja, een passie hebben voor de mensenrechten. Ik zie hier Connie Palmer zitten schrijven. Tommy Wiering, ik heb Joep van het Hek gezien. En hier Brian Roy. Aan wie heeft u een brief geschreven? De voetballer Brian Roy, oh, ex-voetballer. Ik heb hem uh, Hakan Yaman geschreven. Waar ging het over? Hij is, uh, zeg maar... Uh, hij passeerde een, een, een, een aantal demonstranten. En uh, die demonstranten werden aangevallen door een aantal... Uh... Welk land? Turkije, Hakankije. Turkije. Oké. Okay. En waarom uh, dat, dat zo u, u hier uh, ja. zit? Dat u hier naartoe wilt komen? Ja, maar zal ik even het verhaal maken? Want dat gaat om Orina, toch? Vertel. Dus hij is, uh, zeg maar, aangevallen door die politieagenten. Terwijl hij helemaal niet bij die demonstratie hoorde. Ja. Hebben ze hem opgepakt? Hebben ze hem, in hun, uh, hebben ze hem voor, uh, bijna doodgeslagen? Dacht ze, nou, hij gooi oh, maar in het vuur. In een vuurtje. Nou, heeft hij zich nog uit kunnen redden? En die politieagenten zijn helemaal niet aangepakt, niks. Ik voel verontwaardiging bij u. Ja, absoluut. Ja. Dus uh, daarna wilde ik dit verhaal even afmaken. Dat ja, ben, ik, ben, ik ben ik niet belangrijk. Ja. Ik snap het. Ja. Dank u wel. Okay. Dan ga ik even naar uh, Lucas. Die zit hier ook te schrijven over de kracht van het woord maar even. Uh, je hebt eerder een actie gedaan voor Amnesty. 90.000 handtekeningen verzameld. Wat gebeurde daarmee? Voor wie was dat? Dit was, het ging om een Iraanse mensenrechtenactiviste, Nasrin Sotodeh. Uh, die had een zesjarige gevangenisstraf gekregen. Omdat zij uh, tegen het regime uh, kritiek had op het regime in Iran. Um, we hebben toen een actie opgezet in de maandtijd uh, waarin, waarmee we 90.000... Uh kaarten hebben verzameld, handtekeningen, en die zijn inderdaad uh, via New York waarschijnlijk beland bij de ambassade in New York. Met als effect? Met als effect dat, we, dat ze in ieder geval uh, twee maanden geleden vrijgelaten is, twee maanden geleden. Uh, de, vier jaar uh, eerder dan was ze was veroordeeld. Oké, okay, dat is toch wel een voorbeeld van hoe krachtig dit soort acties kunnen zijn. Ze, ja, dat, ik weet niet zeker of het per se alleen door onze actie komt, maar het heeft wel waarschijnlijk aan bijgedragen. Ja, ja ander ding uh, dat hier gebeurt dan loop ik even weer iets verder tussen de tafeltjes door, leeslampjes daarop, schrijfplateautjes eh, daaronder. Hier een dame die getatoeëerd wordt. Welke letter heb je op je, op je voet? Weet je wel, oh, het is al gebeurd. Hè? Ja, de letter S. En waarom die tassoage? Wat zit erachter? Uh, het is uh, van de universele verklaring van de rechten van de mens. En die vind ik uh, best wel belangrijk. Ik ben eigenlijk al sinds mijn um, vijftiende lid van uh, Amnesty International. Eerst uh, ben ik lid geweest van een jongerengroep, groep, toen een studentengroep. En nu een ja, soort van jongvolwassene groep. Merk, even wat uitleg toch. Die universele verklaring, Lucella, van de rechten van de mens die bestaat totaal uit... Hoeveel letters waren het ook alweer? Goeie vraag. 6.773. En zoveel mensen worden ook getatoeëerd. Ze kunnen niet voor een letter kiezen, toch? Nee, het gaat gewoon op volgorde. En uiteindelijk lopen er dus 6.773 mensen rond... die bij elkaar die hele verklaring... van de universele rechten van de mens op hun lichaam hebben. Oké, okay, Moeten ze elkaar vasthouden dan ook? Of... Uh... Nou ja, ze lopen wereldwijd rond. Dus oh dat nee, het dus problemen. dat wordt niks. We dus komen hier net nee. uit Zuid-Afrika bijvoorbeeld. Oké, okay, nou goed. Ja. Dankjewel, Jeroen de Jager vanuit Amsterdam. Okay. Het NLS Radio 1 Journaal Sport. Na de loting voor het WK Voetbal is de tweede verkooptermijn voor WK Tickets van start gegaan. Het loopt storm. In de eerste 24 uur zijn er bijna 1,2 miljoen kaarten besteld. Met name door Brazilianen. Dat bracht ons bij de Oranje Camping. Want uh, ja, die komt er ook in Brazilië, hè, Daniel Frankhuis? Ja, dat klopt. Ja, goeiemiddag. Nee, zijn er ook weer bij. Ja, daar kan er ook in Brazilië gekampeerd worden. Er kan absoluut in Brazilië gekampeerd worden. En zijn er al mensen die uh, een, een plekje hebben geboekt... nu de loting bekend is geworden? Ja, we hebben in het eerste weekend 500 aanmeldingen gehad. En uh, het, uh, na vandaag ik uh, zag de teller over de 600 gaan. En komt er één camping of meerdere? Uh, zoals het er nu naar uitziet, uh, komt er uh, één, sowieso één camping. En we zijn nog bezig om te kijken of we een tweede camping kunnen faciliteren. En waar komt die ene? De ene komt sowieso in Sao Paulo. En heeft u daar ook al een plek voor uh, kunnen vinden en regelen? Uh, een plek hebben we al gevonden. En hoe ver die onderhandelingen zijn, weet ik op dit moment niet. Maar volgens mij zijn uh, ze niet behoorlijk ver. Ja, want waar, waar is die plek? Kunt u me eens beschrijven? En totdat wij uh, uh, het helemaal rond hebben, kan ik daar helaas niet verder op ingaan. Mm, maar buiten de stad, neem ik aan? Uh, uh, nee hoor, hij zal in de stad, of in ieder geval aan de rand van de stad zijn, als ik het goed heb. Maar en is het daar veilig? Uh, het is daar hartstikke veilig. Ook aan de rand van de stad? Ook aan de randen van de stad. Ja. Zeker op de camping. Er werd verwacht dat er niet veel oranje fans naartoe zouden gaan. Hè? Omdat het natuurlijk wel duur is, Brazilië, ver weg ook. Bent u verrast door het aantal van 600? Uh, nou, we hopen hebben we het altijd gedaan natuurlijk. Uh, maar in zo'n vroeg stadion zoveel uh, in ieder geval aanmeldingen... Uh, dat uh, verrast ons ook een beetje, ja. ja. Want voor hoeveel mensen heeft u uh, plek, waarschijnlijk? Uh, als het uh, Onder en bij 3000. Goed, en, en als mensen boeken bij jullie, voor hoe lang boeken ze dan? Uh, de, het meest voorkomende op dit moment is voor alle drie de wedstrijden. Oké, okay, en dan blijven ze een paar dagen of dan blijven ze die drie wedstrijden? Dan blijven ze alle drie de wedstrijden, dus twee weken. Goed, nou we, we volgen het richting het WK. Dank voor nu in ieder geval Daniel Frankenhuis okay, dank van de Oranje Camping. Dag. Hallo, hier Tom de Ridder.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 President Zuma werd door veel mensen met boegeroep ontvangen. Zuma is niet populair, onder meer door berichten over corruptie. Het gerechtshof heeft een claim afgewezen van profvoetballers. Zij wilden op basis van het portretrecht... een aandeel van de opbrengst van het mediarechten van wedstrijden. Volgens het Hof in Amsterdam betekent het feit... dat sportwedstrijden op tv worden uitgezonden niet... dat de spelers aanspraak kunnen maken op een extra vergoeding... naast hun reguliere salaris. En de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens heeft in Oslo de Nobelprijs voor de Vrede gekregen. De prijs werd in ontvangst genomen door OPCW-directeur-generaal Ahmed Uzumuzu. Hij deed een oproep aan landen die nog geen lid zijn van de OPCW. Het is volgens hem geen excuus om nog langer te wachten met een aanmelding. En tientallen miljoenen gegevens over planten en dieren... komen binnenkort digitaal beschikbaar voor een groot publiek. Museum Naturalis in Leiden heeft daarover een akkoord gesloten... met natuurhistorische musea in Londen, Parijs, Brussel, Kopenhagen en Berlijn. Collecties zijn nu alleen beschikbaar voor de musea zelf. Door ze digitaal beschikbaar te stellen... kunnen wetenschappers en geïnteresseerden... van over de hele wereld de gegevens raadplegen. Dat is het belangrijkste nieuws. Dan het weer, Gerrit Hiemstra... Het is helder en vanavond en vannacht blijft het vrijwel onbewolkt. Bijna overal gaat het een paar graden vriezen. En plaatsen kunnen mistbanken ontstaan. Dat is nu al het geval in Limburg. Bruggetjes kunnen glad worden door rijpvorming. Morgen begint de dag met mistbanken. Wit bereipte weilanden. Veel mensen zullen het ijs van de autoramen moeten schrapen morgen vroeg. Overdag is het mooi weer met op de meeste plaatsen zon. In het oosten mogelijk wat wolkenvelden. Het wordt 4 graden in Groningen tot 7 in Zuid-Limburg. De wind waait morgen uit zuid tot zuidoost, is zwak tot matig windkracht 1 tot 3. En namorgen blijft het tot en met vrijdag mooi weer met veel zon en s'nachts lichte vorst. Op vrijdag komt er wel wat meer hoge bewolking en zaterdag kan er wat regen vallen. Daarna wordt het weer droog, de temperatuur gaat dan iets omhoog. John Soka heeft de verkeersinformatie. Ja, het is nog een vrij normale avondspits. In totaal 221 kilometer. De meeste daarvan staan rond Utrecht en Rotterdam. Een paar opvallende files door ongelukken. Op de A9 richting Alkmaar. Tussen Knoopend Holendrecht en Aalsmeer. 9 kilometer. Daar zijn vijf auto's op elkaar geknald. En daardoor zijn bij Aalsmeer twee rijstroken dicht. En op de A15 Europoort richting Rotterdam. Daar staat ook 9 kilometer tussen Hoogvliet en Knoopend Vaanplein. Bij Knoopend Vaanplein is de linkerrijst ook dicht. en vegel en spoedreparatie aan de de staat op de A20 richting Gouda. Bij Maasluis kilometer. En daar is de linkerrijst ook dicht. En dan geven waarschuwen. Want in Limburg en Noord-Brabant komt plaatselijk dichte mist voor. Vier over half zes is het. We blikken nu terug op het leven van Kees Brusse, de acteur die is overleden. Hij stond in het theater, maar werd vooral bekend... ook door zijn rollen in vele films en televisieseries. Ook speelde hij in verschillende reclamespotjes... en zat hij twaalf jaar in het panel van Wie van de Drie. Ik zat er net een beetje zorgelijk te kijken. Ik heb wat zorgen over de petjes. Ik hoop dat het meneer weer is, ja. omdat ik hem enige humor toedicht. En het lijkt me dat als je de hele dag in die onmetelijke schepping zit te turen... dan lijkt mij ja. enige humor, om het zachtjes uit te drukken, wel prettig. De doden vertellen me waar de levenden vandaan komen. De meeste zijn vergeten. Het geheugen der levende is kort... En hun smart is even vergankelijk als de lichamen hun op dieren bijna dood. Verdomme. Een slecht begin, Erik Odenkerken. Je leven de rechtsstaat. Ja, houd je bek! Ik zal er even langs gaan, laten zijn telefoon aftappen. Ja, waarom belt u nou? Wel, toch dat ik ze belde. Ja, goed, het was daarnet, maar. Ik had dat paard niet in zijn ogen moeten kijken. Ik heb wat dat betreft de mest. bizarre en mooie dingen meegemaakt. Dus als je niet peilt. Het waren. Onvergetelijk mooie jaar. Dan helpt ook zelfs Super Plus niet meer. <lacht> dat is de lach van Henk van der Horst. Ja, ja, ja, ja. Goedemiddag. Hallo. Bekend programmamaker, schrijver. Bekend van farce majeur voor vele luisteraars, ja. denk ik. nog. Ja, ja. Een, een biograaf, hè, mag ik dat zo zeggen? Van Kees nou, Brussel. Of... niet helemaal. Want Samen een boek is over hem? Ja, het is eigenlijk het boek van hemzelf. Hij heeft het mij verteld, allemaal. En dat heb ik op bandjes opgenomen. En dat heb ik weer in druk Overgezet, en waarom ging dat zo op die Omdat manier? Omdat hij heel, zelf niet meer kon schrijven en zelfs ook niet meer kon lezen. Hij had uh, de ernstige ziekte maculadegeneratie Dus Hij werd bijna blind. Ja, aan, aan en, het oog. En zijn dubbele handicap was dat hij ook heel erg last van uh, zijn longen had. Dus longen en En uiteindelijk is hij daar dan ook aan overleden. Samen dit boek dus gemaakt. Ja. ovatie aan het leven? Nou ja, ovatie aan ja. het leven. Herinneringen. Ovatie. Dat is zijn tekst, ovatie aan het leven. Zo heeft hij het ook beschouwd. Zo heeft hij het ervaren, ook het ja, leven. Ja, ondanks alles, met alle problemen en moeilijkheden, heeft hij toch het leven gezien als een, als een feest eigenlijk. Ja. ja. En, als en u het, heeft het over... eind was een beetje lastig. Ja, want als u het heeft over de problemen, dan zijn dat de medische problemen op het eind. Maar ja, ook wel maar ongelukkige periodes. Ja, maar ook de publiciteitproblemen. van de, de roddelpers. Ja. Waar hij vreselijke moeite mee gehad heeft. En die ook uh, nou, ja, die niet altijd even kozer zijn uh, weergegeven. En daar was hij, had hij vaak verdriet over. Ja. Had hij het moeilijk mee? Moeilijk mee, ja. Zijn broer uh, zijn ene broers beeldhouwer, andere ja. uh, broers journalist. Ja, dat zijn uh, halve broers. Hè? Halve broers. Ja. Toch denk je, wat, zijn de, wat, wat is de bron van creativiteit? In ieder geval bij hem. Waar komt nou, het vandaan? Dat komt van zijn vader. Hè? Zijn vader was een heel beroemde journalist in die tijd. Uh, uh, ook auteur van boekjes, boeken. Onder andere het beroemde boek Boefje. Wat uh, in, op toneel is verschenen, wat in boek is verschenen. En uh, ja, daar heeft hij waarschijnlijk alle talenten van. En zijn moeder was ook een uh, belangrijke, uh, een hele mooie zangeres. Dus, uh, ja, en dat is... heeft hem niet in de weg gezeten, want dat zie je natuurlijk ook wel eens, hè? dat je wel de talenten erft en tegelijkertijd er last van hebt dat je ouders zo verdienstelijk zijn in hun nee, vak. Nee, waar hij last van heeft gehad, is dat hij uh, een beetje het gevoel heeft gehad dat hij in de steek werd gelaten. Hij is dus uh, alleen uh, met zijn moeder weggegaan bij zijn vader. En dat heeft hem, nooit, uh, heeft hem altijd problemen gegeven in zijn leven. Ja, En tegelijkertijd misschien ook de motor geweest van een aantal prestaties? Ja, misschien wel. Misschien wel ja. Ja. Of heeft hij dat zelf niet zo nou, beleefd? Nou, in die zin heb ik het nooit bij hem ontdekt eigenlijk. Ja, want... Hij is toch ontstaan omdat hij het uh, een prachtig vak vond en is daarin meegegaan. En uh, ja, als heel jong acteur, als jongetje eigenlijk al meegesleept door acteurs... Toen hij elf was, hè, ja, ja, elf of twaalf, ja. Speelde hij in een film van Marijntje Gijzen. Ja, en daarna leuk. moest en daarna, het ook die en, kant, en kant op gaan. Je, ja, dat ging vanzelf, hè. Ja, ja. Waar vond u hem het beste passen? Was dat toneel, film, reclame... Ja, hij paste overal in het. Het is een eigenlijk een duizendpoot geweest in, uh, in het, op het theater en film en, en televisiegebied. En zijn keuzes bepaalden wat hij wilde. Hè? Dus uh, hij is ook niet de, de, de, de, het prototype van een acteur die alleen maar acteert. Nee, hij wilde ook uh, alles. Hij wilde alles onderzoeken. Hij heeft zelf ook films gemaakt uh, in die richting. Hè? Het beroemde film uh, Mensen van Morgen. Het is een uh, enorme grote uh, hit geweest in die tijd. En door zijn ontdekking heeft hij dat uh, zelf ontwikkeld. Ja. En uh, waar vond u hem het best? Waarvan zei u dat dat was hem in zijn volle kracht? Dat was hij zelf. In al die verschillende rollen? Ja, gewoon als mens om, om, om ermee om te gaan, als vriend. Want ik heb natuurlijk... Uh, ja, ik begin een beetje emotioneel te worden. Maar ik heb natuurlijk een, uh, hele, uh, zijn hele leven, heeft hij me aan me verteld. En dat heb ik in het boek proberen te ver, verwoorden. En het is aardig gelukt moet ik zeggen. En ja, dat maakt natuurlijk die band zo sterk. En dan, uh, de keuzes zijn dan heel moeilijk. En, ik, uh, wat... ik, ik, ik denk dat hij als acteur eigenlijk het, het meest uh, aan tot zijn recht is gekomen. Ook door de, de, de nieuwe manier van theater spelen. He, hij had dat wat dan later werd genoemd underacting. Maar dat, dat deed hij uit nature. Dat, omdat hij dacht van ja ik moet die mensen toch duidelijk maken. Waarom iemand verdriet heeft. Of waarom iemand blij is. En niet, niet laten zien maar waarom. He, dus er is een, dus een beroemd uh, regisseur die heeft uh, tegen hem gezegd. Kees wat doe jij eigenlijk hier? En dat was de vraag die voor hem heel belangrijk was En bepalend de. is geweest ja. voor zijn spel ja. Ja. ook. Ja. En in hoeverre kwam de mens Brussen in die rollen bovendrijven? Nou, vooral in al die, al die vormen van uh, mensen zoals jij en ik. Hè, dus in al die variaties heeft hij dat... Ja, we kunnen botvieren bijna. Hè, dus met alle acteurs en actrices die er in die tijd beroemd waren. Koven van Dijk, Anne Wilblankers, uh, Ellen Vogel, uh, noem maar op. En daarmee heeft hij dus, na die verhalen van Reinicke... Ja, eigenlijk het, het, het, het Nederlandse televisiepubliek zo verwend met die uh, geweldige serie. Dat was enorm. Daar heeft hij natuurlijk ook daarvoor de, de, de ring gekregen destijds. Hè? 1983 ja. alweer, maar ja, goed. <laughs> Mooi dat we dat uh, met u konden herdenken. Dank, okay. Henk van der Hoorst. Graag gedaan. Dank u wel. Dan gaan we naar Kiev, de hoofdstad van Oekraïne... waar de protesten tegen de pro-Russische president al maar aanhouden. Ook al krijg je niet de indruk... want in Kiev lopen ook Oekraïners die hun regering juist steunen. Dat nu de NAVO zich bemoeit met wat er in hun land gebeurt, noemen zij. Anti-Oekraïnse agressie. Tijn Sadej reisde van Kiev terug naar Brussel... waar hij de NAVO-baas Rasmussen die kritiek voorlegt. Eerst terug naar het onafhankelijkheidsplein in Kiev. Zo'n 100 meter van het podium staan we hier even onze handen te warmen bij een oil drum... Er komt een dame in een grote bondjas met een enorme stapel folders. Of ik die even in de oil drum wil gooien, verbranden. Why, why should I burn them? Deze folders worden hier verspreid. De Oekraïense beweging, die volledig wordt aangestuurd door ex-KGB-agenten uit Moskou. Nou ja, die dame wil er niks van weten. Over de hoofden van de mensen op het plein in Kiev... woedt een strijd waar intimidatie niet wordt geschuwd. Deze dame weet bijvoorbeeld zeker dat Rusland een spelletje speelt. Zij wil bij Europa horen. Maar de Oekraïnse president Janukovic heeft voorlopig gekozen voor Moskou. The way of opposition are not, are not right. Verderop in de stad ontmoet ik aanhangers van Janukovic. Die zijn het juist eens met hun president. Het is voor Oekraïne gewoon te vroeg... Voor toenadering tot de Europese Unie. Ik denk, uh, is the best I think dat Janukovic voor ons is. Ik wil hem slaven! Ik wil Nee, ik ben Ik Economisch heeft de Europese Unie voor Oekraïne helemaal niks in petto. Simpel. En toch voeren Europese politici de druk op Janukovic op. En zelfs NAVO-baas, Rasmussen, bemoeit zich ermee. Hij is fel gekant tegen het optreden van de Oekraïnse president. Waar bemoeit de NAVO zich mee, reageren politici in Kiev woedend. Ze noemen het anti-Oekraïnse agressie. Terug in Brussel vraag ik het Rasmussen zelf wat hij vindt van de kritiek. Secretary General, do you understand this fierce reaction? We have no intention whatsoever to intervene. Uh, but uh, we express uh, our very clear position: We hebben geen enkele intentie om als NAVO op te treden. Maar we maken gewoon onze positie duidelijk. De samenwerking tussen NAVO en Oekraïne was altijd gebaseerd op respect voor democratische principes. Respect for Democratische principes en, obviously, we have een recht en ook een plicht om onze our te in een situatie als deze. Als NAVO hebben we het recht, sterker nog, de plicht om ons nu uit te spreken. Maar in Moskou kijken ze daar heel anders tegen aan. Deze bemoeienis van de NAVO is onacceptabel, vindt de Russische minister van buitenlandse zaken Lavrov. Sergei Lavrov, hij zei: "NATO should not intervene. It's unacceptable." mitelavrov and others forget that we have even established a special NATO Ukraine commission. Lavrov en anderen zijn kennelijk vergeten dat NAVO en Oekraïne zelfs een speciale commissie samen hebben opgezet. En in die commissie praten we over militaire samenwerking en over politieke zaken. We also have a dialogue on political issues as well as practical military cooperation. herhaalt het dus nog maar een keer. We zijn bezorgd over het excessieve geweld dat tegen de demonstranten is gebruikt. We zijn erg bezorgd over wat we zien uh, als excessieve gebruik van force. En elk land moet vrij kunnen kiezen of het zich aansluit bij de Europese Unie of welke organisatie dan ook. Freely decide to which organisations it wants to belong. Dat principe moet iedereen accepteren. All nations in Europe uh, should accept that uh, basic Dat zei NAVO-chef Rasmussen uh, over de positie dus waar Oekraïne in zit. Vanavond kunt u trouwens het uitgebreide interview dat tijdens Sade met hem had ook lezen in NRC Handelsblad. <klaars> Laten nou, eens dus even kijken hoe het met de files is, John Sohoka. Nou, 215 kilometer, een vrij normale avondspits. Alleen niet voor het verkeer op de A9 richting Alkmaar. 9 kilometer bij Aansmeer door een ongeluk met vijf auto's. En er zijn twee rijstroken dicht. En ook aan de zuidkant van Rotterdam is het erg druk op de A15. Europort richting Rotterdam door een ongeluk bij Knoop het Vaanplein. Er staat 12 kilometer file en daar is de linkerrijst ook dicht. Het is kwart voor zes. Huisartsen hebben in een enquête aangegeven... hoe ze met stervende patiënten omgaan. Een op de tien blijkt wel eens een hogere dosering medicijnen te geven... dan gebruikelijk, waardoor de patiënt uiteindelijk overlijdt... of het overlijden bespoedigd wordt. Dit onderzoek is uitgevoerd vlak nadat de zaak uit Thuisje Horen openbaar werd. Ik bespreek het met Paulus Lips, bestuurder van de Landelijke Huisartsenvereniging... ook huisarts zelf in Amsterdam. Goedemiddag. Goedemiddag. Behoort u zelf tot die tien procent eigenlijk? Uh, ik behoor niet tot de 10% in de zin dat ik niet uh, uh, gevraagd ben om te antwoorden op deze enquête. Uh, deze enquête is uitgezet onder een deel van de huisartsen. En, uh, daar, uh, uh, ik heb hem niet gekregen. Uh, ik heb wel eens afgeweken van de richtlijnen. Uh, en dat, uh, dat is uh, wel eens nodig geweest. Dus die, in die zin behoor ik wel tot die 10%. Want als je kijkt naar die richtlijnen... staan er dan uh, doseringen zo precies vast... als een patiënt aan het eind van zijn leven is... van zoveel morfine mag je geven, of dormicum bijvoorbeeld... Nee, er wordt wel een, een advies gegeven over wat je in een, in een gebruikelijke situatie uh, uh, kan geven... of wat je geacht wordt om te geven. Maar dat is een uh, richtlijn, dat is, dat is geen wet. En als je goede redenen hebt, dan, uh, dan kan je daarvan afwijken. En is het ook duidelijk wat die goede redenen zijn? Uh, ja, dat is, wel, uh, dat is wel duidelijk. Dat is uh, uh, bijvoorbeeld in, in mijn geval... Uh, toen ik daar uh, van afgeweken heb, uh, ging dat om een, uh, om een jonge man... die uh, uit een agressieve vorm van de uitgezaaide kanker had. Uh, die gebruikte al maanden uh, sterke medicijnen tegen de, tegen de pijn. En doordat hij dit al maanden gebruikte, uh, was hij minder gevoelig voor de, voor de medicijnen... die ik uiteindelijk bij de palliatieve sedatie gebruikte. En daardoor uh, was het dus nodig om een, om een hogere dosis te geven... Um, en nou kan je dat. Uh, nou is dit één voorbeeld, maar het, het kan dus ook gaan om, uh, om jonge mensen. Uh, nou goed, zo, zijn, zo is er een aantal situaties waarin je, waarin je dus met, uh, uh, uh, je moet, moet afwijken van de richtlijn. En dat kan ook. Daar geeft de richtlijn ook ruimte voor, uh, mits je daar dus maar goede redenen voor hebt. Ja, en de LHV, de Landelijke huisartsenvereniging, wil wel onderzoeken of er nog andere motieven zijn voor huisartsen om van die richtlijn af te wijken. Wat zit daarachter dan? Nou oké, okay, ik noem nu een aantal, uh, een aantal redenen, een aantal medische redenen waarom het noodzakelijk is om, uh, om daarvan af te wijken. Misschien zijn er nog wel, wel meer die nu niet naar boven zijn gekomen. Uh, en dan gaat het dus om redenen, om medische redenen waarom het noodzakelijk is om uh, uh, um, uh, uh, um van, deze, van deze richtlijn af te wijken. Uh, en moeten die dan ook worden opgenomen in, in de richtlijn? Of zegt u het is eigenlijk gewoon wel goed geregeld zo en dat 10% al doet, nou ja prima, kan. De Richtlijn is uh, wat, wat ik een belangrijke uitkomst vind van dit onderzoek: is dat die richtlijn aangeeft dat het, uh, of dat het onderzoek aangeeft dat deze richtlijn eigenlijk heel erg goed werkt. Uh, 90% van die huisartsen uh, die, uh, uh, die kan daar heel goed mee uit de voeten, en uh, die andere 10% die zegt wel eens een hogere dosering te hebben gegeven. En dan moet je je bij realiseren dat, dat een sterfbed uh, vaak heel onvoorspelbaar is. Heel erg grillig is. En dat er dus omstandigheden zijn waarbij het uh, nodig is om van die richtlijn af te wijken. Nou, goed, het, het overgrote deel van die huisartsen die kan dus goed uit de voeten met deze richtlijn. Uh, heel soms is het nodig om daarvan af te wijken. En dat betekent voor mij met deze uitkomst dat deze richtlijn heel erg goed is en, en een goede steun biedt voor, uh, ja, voor de praktijk. Ja, een arts moet een inschatting maken of een patiënt ook binnen twee weken zal overlijden... als hij uiteindelijk via medicijnen de dood laat intreden. Kan iedere arts dat zomaar inschatten? Hebben ze daar geen problemen mee? Want dat, dat lijkt mij lastig. Dat is ook lastig om, om in te schatten. Uh, dat is natuurlijk... Uh, niemand kan in een glazen. Of je kan wel in een glazen bol kijken. Maar daar, daar kan je niet, uh, niet uitmaken. wanneer iemand precies gaat overlijden. Het is wel zo. En dat blijkt ook weer uit dit onderzoek. maar dat blijkt ook uit voorgaande onderzoeken. dat die palliatieve sedatie. Uh, uh, meestal echt alleen in die laatste dagen. Uh, soms zelfs in de laatste uren wordt toegepast. Uh, dus het gaat echt om dat laatste staartje van het sterfbed. waarbij, uh, waarbij die palliatieve sedatie wordt gegeven. En huisartsen geven aan ook de overleggen met speciale teams over de behandeling in die laatste fase. Niet alle artsen doen dat. Zou u het goed vinden als dat wel verplicht wordt opgenomen in de richtlijn? Nee, ik, ben, ik, ik vind dat zeker geen goed idee. Uh, het is heel fijn te weten uh, dat er een, uh, een, uh, een team is, een palliatief team... Uh, met gespecialiseerde huisartsen die je advies kunnen geven in moeilijke situaties. Maar heel vaak is dat niet nodig en geeft de richtlijn voldoende houvast. En uh, is dus niet nodig om een, uh, om een dergelijk team of, of uh, uh, om die gespecialiseerde huisartsen te consulteren. Oké, okay, dus u bent niet geschrokken van de uitkomst en uh, het kan zo blijven. Mag ik het zo samenvatten? Ja, ik vind de uitkomst vind ik, uh, uh, heel positief. Ik vind uh, uh, dat eruit blijkt dat de richtlijn goed werkt en, en, en een goede uh, ondersteuning biedt voor de praktijk. Dank u wel. Paulus Lips, bestuurder van de Landelijke Huisartsenvereniging.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 Van David Gray. Het NOS Radio en journal Media Overzicht. Martijn Nijhuis. Media wereldwijd hebben het natuurlijk over de herdenking van Nelson Mandela. NRC Handelsblad schrijft dat de naam van de dode held inmiddels vogelvrij is. Goudzoekers proberen die te gelden te maken. Zo heeft Bos Theaterproducties de naam Mandela al vastgelegd. Misschien wel voor een musical, schrijft de krant. RTL en de NOS zonden de herdenking rechtstreeks uit. Bij RTL was de Nederlandse anti-apartheid-activist te gast... Ze zei dat er niemand uit West-Europa was uitgenodigd als gastspreker... omdat West-Europa de apartheid steunde. De Cubaanse president Castro, Raúl Castro, hield wel een toespraak. Dat uh, is logisch, zei Bram, want Cuba heeft zoveel voor het ANC gedaan. Ook de Amerikaanse president Obama hield een toespraak... vertelt de verslaggever van BNR. Wat op zich wel echt historisch is... hij heeft net een hand gegeven voordat hij begon is aan Castro... Dus uh, nou ja, hij dacht. Ik, Mandela's ja, gedachtegoed ga ik meteen maar in de praktijk brengen. Nou, Obama schudde dus de hand van een van zijn grootste vijanden, Raul Castro. Ze spraken ook kort samen. En dat levert vast veel gedoe op, zegt een politiek analist van CNN. Want Amerika heeft het nog steeds niet zo op socialisten en communisten. Uh, will president Obama get some criticism for that brief handshake... and that very, very brief uh, greeting or conversation? Yes, he will. Uh, Raul Castro was right there. I would say the president of the United States really didn't have much of a choice... Obama deed het dus niet als teken van verzoening... maar omdat hij niet anders kon, zegt de analist van CNN. Want als Obama had geaarzeld toen hij Castro zag... dan was het misschien nog wel wat gênanter geweest. Op Twitter gaat het onder meer trouwens over de vrouw... die naast president Obama op de tribune zat. Met Deense premier Helle Thorning schmidt op een foto... lijkt het alsof Obama met haar zit te flirten... terwijl zijn vrouw Michelle kwaad toekijkt. Ze nam meteen maatregelen, zo blijkt uit een foto van even later. Michel ging tussen de twee inzitten. En deze Timmermans van Buitenlandse Zaken twittert ook foto's van zichzelf. Terwijl die nou ja, bekende sterren op de foto zet en zichzelf, dat levert ook veel kritiek op. Op Twitter gaat het ook onder meer over de dood van acteur Kees Brusse. TV-recensent Hans Berenkamp van NRC Handelsblad schrijft... hij was de eerste echte Nederlandse filmacteur en meester van kleinspel. De eerste tweet over de dood van Brusse verscheen rond 11 uur. Rein van der Kolk twitterde aan RTL Boulevard en RTL Nieuws... Ik heb vernomen dat Kees Brussen in Laren is overleden. Tweeënhalf uur later werd de dood van Brussen gemeld door RTL en door het ANP en de NOS. Op de site van RTV Rijnmond staat een reportage over de Rotterdamse acteur. die eerder dit jaar werd gemaakt. Brussen vertelde daarin dat hij verhuisde van Australië naar het Rosa Spierhuis in Laren. Die plek kent hij goed. Ja, dat ik MKS speelde. Toen was ik hier vlakbij in Laren. Toen zag ik het bouwen. Ik herinner me dat ik tegen mijn dochtertje zei. Ah, daar gaan ze een huis voor oude mensen bouwen. Nou, uh, dat zou je mij niet zien, hoor. Ja, het geruis was het zuurstofapparaat. Je hoorde het net, de acteur had long en viseem. En dan een bericht van een heel andere orde... over de ruzie tussen zanger Gordon en Connie Breukhoven. Connie doet niet mee aan het benefietoptreden van het Oudere Fonds... dat ook Gordon is georganiseerd. Gordon die belde kwaad naar Breukhoven en die nam dat allemaal weer op... en stuurde door naar Rolloblad Weekend. Weer probeer het een vuil, vies, goor kreet. Ja, sympathiek. Gordon die snapt absoluut niet waarom Breukhoven niet meedoet. We doen het niet voor onszelf. We doen het voor die godvergeten oude, seniele mensen die in Nederland zitten. Het is gewoon een leuk, lief idee geweest. Ja. Publiciteitstunt, dit? Zo, je bijna, zo klinkt het, ja. maar ja, echt sympathiek komt het niet over. Als je je inzet voor het oudere fonds en je hebt het over seniele mensen. Oké, okay. Martijn Heijhuis was dat met het mediaoverzicht. We gaan richting het nieuws van 6 uur andere zaken.